Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een woonwijk in Amstelveen zijn rond het middaguur op straat twee mensen neergeschoten. Ze zijn lichtgewond geraakt. De politie is op zoek naar twee verdachten. Volgens getuigen zijn de slachtoffers een vader en dochter, maar dat kan de politie niet bevestigen. Mogelijk zijn er explosieven achtergebleven in de Amstelveense straat. Explosieve verkenners doen onderzoek. In Parijs is het opnieuw tot felle botsingen gekomen... tussen betogers met gele hesjes en de oproerpolitie. Voor de Arc de Triomphe zette de politie traangas en waterkanonnen in... om de betogers te verspreiden. Tientallen mensen zijn aangehouden. De Franse gele hesjes betogen al vier maanden elke zaterdag... tegen het hervormingsbeleid van president Macron... de dure benzine en de hoge kosten van levensonderhoud. De afgelopen weken nam het aantal betogers af. Voor vandaag was opgeroepen om weer in grote getalen de straat op te gaan... om te laten zien dat het ongenoegen nog altijd bestaat. De VVD begint een integriteitsonderzoek naar de eigen senator Annuil Dutler. Aanleiding is een bericht in Quote over mogelijke belangenverstrengeling... bevestigt een VVD-woordvoerder aan Nieuwsuur.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 Nou, dat is vrij, vrij, zo'n eh, 2019 eh, term denk ik. Vrij organisch is dat eh, gewoon ontstaan eh, en natuurlijk eh, is er al een stuk vriendschap eh, met Bernard van Oranje die natuurlijk eh, met zijn investeringsgroep eh, uiteindelijk het SQI eh, eh, zich toegeëigend heeft en, en nu aan het cultiveren is en het opknappen.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 naar ongeveer 15 aan het eind van de week. Al dus Rico Schreuder. En dan gewicht richting voorjaar, Robert-Jan. Lekker. Langs langzaam. Langzaam, maar, maar zeker, zeker komt het helemaal goed. Weer is naar te lezen op meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer, zie je het dan. Straks weer meer met Jan Lammers uiteraard, maar eerst weer meer muziek. Hier is Kygo en heb je nou.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 We said forever, but now we're in the past, and I just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 You'll fight En zo gaat die plaat nog wel even door hoor. Lekkere muziek uit de jaren 80. Starship was dat en wie beeldt this city. Ja, we zitten midden in uh, afgelopen maandag op het circuit in de gesprekken met uh, Jan Lammers, uh, Albert Jan. Ja, en het uh, derde gedeelte van het uh, interview met Jan Lammers, wat Jan Lammers uh, had door, door onze collega Jaap Koper. Het ging met name even over een stukje terugblik op de historie van de carrière van uh, Jan Lammers.